van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een ramkraak en een overval op twee Jumbo-filialen. De ramkraak was op 4 april in Haarlem. Dezelfde daders sloegen waarschijnlijk nog een keer toe op 20 mei, toen werd een Jumbo in Alkmaar overvallen. De politie denkt dat de daders wisten op welk moment ze contant geld buit konden maken. Het aantal mensen dat is omgekomen bij een aanslag met een auto in Trier is opgelopen tot vijf. Eén van de slachtoffers is een baby. Negen mensen zijn zwaar gewond, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een Duitse van 51 reed gistermiddag in een Land Rover op hoge snelheid door de binnenstad... en probeerde zichzaggend zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man werd kort na zijn daad klemgereden en opgepakt. Er zijn geen aanwijzingen dat hij religieuze of politieke motieven had. Branchevereniging van Zorgorganisaties, Actis, maakt zich zorgen over het noemen van 4 januari als startdatum voor het vaccineren tegen corona. Als de vaccins deze maand worden goedgekeurd, kan op die dag worden begonnen met vaccineren, zei minister De Jonge. Maar volgens Actis zijn er nog veel zaken onduidelijk, zoals details over de distributie, het bewaren en de toediening van het vaccin. Een Hongaarse politicus die zondag aftrat als europarlementariër... blijkt de vrijdagnacht daarvoor te zijn betrapt op een feestje... waar de coronaregels werden overtreden. Ook werd in de woning ecstasy gevonden. Het feestje zou een homo-orgie zijn geweest. Dat is opvallend, omdat de afgetreden Jozef Sjaer, een van de oprichters is van de partij Fidesz van premier Orbán. Die partij heeft de afgelopen tijd de rechten van homo's en transseksuelen in Hongarije beperkt.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 Try and wave at me I try I'm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 de zelf nog saaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij Op te zeilen in de storm voordat het aankwam. Wij, zoals wij, in ons paradijs. tijd om de zon als wij konden worden wat wij zeggen geworden, dan lijkt het in jouw paradijs. tijd op zijn tijd om begonnen maar iedereen is ergens diep van binnen toch geboren. Om te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 Vlietjes in de schuur, yeah. Deed het never nooit voor de money, nee, ik was puur, yeah. Kijk, ik had Boas van de biefst, hij bracht die bam, bam, bam, bam. En daarna was helemaal al mijn outfit opeens, stuur, yeah. Zoals wij in ons paradijs, zonder zon als wij konden worden wat wij En we worden een lep, op de rijke, de heel paradijs. Misschien op zijn tijd,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 dit is alles bij in how be come never will be I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend.